In de Randstad staat er file op de A13 en A Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en knopend Kleinpolderplein 3 kilometer. A16 Breda Rotterdam. Tussen knopend Klaverpolder en Dordrecht 3 kilometer door werkzaamheden. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen de knopend Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 5 kilometer. Heeft te maken met de weekendafsluiting van de A20. Tot zover de verkeersinformatie.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 Denk aan de andere kant van, de, van het radiootje. Dat was toch ooit eens een keer ergens een hit... bij de dames van Destiny Child. Ja, dat klopt. Dat is daar zeker ook gebruikt. Alleen, dit was natuurlijk wel even iets heel anders. Dit was namelijk de originele sample. Uitgevoerd in één grote song, maar dan van Stevie Nicks. En de meeste mensen denken, wat die die Jaap Koper nou tussen 12 en 2? Nou, dat heeft alles te maken met de hulpverleningsdag... Straks in het programma van A.J. en Rob tussen 2 en 5 zal daar ook nog enige aandacht aan worden besteed. En we hebben daar iemand vooruit gestuurd. Dat ben ik niet. Want normaal gesproken zou je denken van als er dit soort grote dingen zijn en grappen. Dan mag ik het meestal doen. Hoewel dat nu overgelaten wordt aan Benno Veugen. Nou je hoort een beetje het geluid van autootjes. En Benno was vroeger nog een, een race reporter. Maar we gaan zo eens even kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen... om eens te kijken of dat allemaal werkt. En of hij ook inderdaad misschien het een en ander te zeggen heeft. Maar dat doen we zo direct. Eerst gaan we nog even vrolijke muziek hier draaien bij van Zandvoort... bij een extra aflevering van de Muziek Boulevard. Duidelijk in het teken dus van het gebeuren van de Hulpverleningsdag... Uh, die uh, straks om 1 uur uh, gaat beginnen. En uh, daar zal Benno het een en ander over gaan uh, vertellen. Dus dat, dat kan ik je in ieder geval alvast uh, verklappen. Goed, uh, muziek natuurlijk ook hier uh, bij dit uh, programma. Dit uh, ingelaste programma, om het allemaal even zo te zeggen. En dit uh, is een nummer van Dudijk En het komt van het album Nooit meer Tarzan. En ik moet altijd denken aan de Tarzanbocht. Tarzanbocht, dat was een, uh, een man die een tuintje had. En die noemde ze Tarzan. Nou, en daar dacht Huub van der Lubbe... Ik ga ik ga er een liedje over schrijven. En uh, dat heet dan Dief in de Dag. Ik schuifel in het duister. Geen nut, geen tak, geen vlieg. Een monster zonder waarde, geen body, geen gezicht. Zonder geldige reden zie ik ik hier de boel. Niks heb ik ze te bieden, geen alibi, geen doel. Ik weet niet wat het is, soms ben ik zomaar bang. Dat ze me komen halen, ik ben hier al te lang, veel te lang. En ik heb geen beroep, en geen verweer, en niks dat iets verzacht. Ik knijp hem voor de in de nacht. Gevolgd door bange blikken Met de staren van angst en plicht Door de vaak droge ogen Gewogen en te licht veel te licht Dat gevoel van te veel Ongewenst en verdacht Ik knijp hem voor het licht Zijn vrij. De nacht is van mij, de nacht is van mij Met onder mijn huid de kostbare buit Dat gevoel van vrij en verdacht als een dief in de nacht Dief in de nacht Nu loop ik door de plassen, naar rotzooi in de goot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 Was dat was hem. Dat was hem dus. Deze uh, fijne, fijne single, dus van, uh, van de, de heren van de Dijk. Ik ga zo, ga zo eens even kijken of dat al allemaal gaat lukken met, uh, met uh, de heer Veuge. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En dat is natuurlijk een. Uh, een klein geintje, omdat hij uh, natuurlijk uh, in het uh, verleden een, uh, een pit reporter onder andere is uh, geweest. Uh, ten tijde dat we nog wel eens uh, de, de masters mochten doen. Maar uh, de snelle bolides zijn ingewisseld uh, voor uh, hele andere zaken. Binno, hoor ik je? Ja. Ja, ik hoor ja, hem. Ja, ja, ja, ja, ik hoor hem. Het is ja. niet te geloven, maar uh, uh, hij staat uh, bij het, uh, wat is het? het gebouw van uh, de brandweerkazerne, als het goed is. Toch? Ja, ja, doe maar Jaap. Ja. Uh, uh, het is uh, het gebouw voor de brandweer. En natuurlijk woont de brandweer daar niet alleen, maar ook met de reddingsbrigade. En daar is vandaag ja, uh, vanaf één uur, ze zitten nog even te eten, maar daar is een open dag... En de brandweer en de reddingsbrigade zijn er niet alleen, maar ook de Rode Kruis, de politie. En ze hebben zelfs een hele grote ambulance gestuurd. Eh, met een fiets en motor, het kan niet op, het, het is een dolle boel. En, ik, en in de komende uren gaan we eens even kijken, kennis maken. En, en eens over luisteren wat er allemaal te doen is, dit... Uh, deze middag. Ja, uh, over ambulances gesproken. Ik weet uh, uit een uh, betrouwbare bron dat jij iets met ambulances te maken hebt uh, gehad. Gehad, ja. Precies. Ja, precies. Ja, gehad. Ja. ja, ik zeg het <laughs> goed, hè? Dus, uh, ja, ik, uh, dat heb ik nog steeds wel een beetje. Ja. Maar uh, dat is een beetje verleden tijd. Oké. Okay, dus ik, mag ik daar niet over uitwaaien? Jammer dan. Dan uh, doen we dat niet. Ja hoor. Natuurlijk. Oh. Het is uh, juist. Juist. Vraag wat je wil. Uh, uh, goed, uh, daar da, da, da, da is dus een ambulance op het terrein. Uh, maar uit je eigen ervaringen uh, wel, waar ben je wel eens tegen aangelopen... Uh, als we het dan toch daarover he, over hebben. Want ja, uh, hulpverlening. Ik denk dat ze er uh, altijd uh, maar wat graag uh, bij willen komen uh, op plekken. Ja. Uh, ja, dus, dus vraag ik, uh, heb jij uh, ervaringen, ook goede ervaringen... gehad dat, uh, dat je overal uh, links en rechts uh, bij kon komen? Nee, nee, nee, nee. Kijk, hier in Zandvoort, Jaap, is het, is het goed, gere, goed geregeld. Ja, ja. ja, ik heb een echo op mijn, op mijn retour, dus ja. het is een beetje raar praten. Ja. Um, maar we hebben natuurlijk paaltjes bij de fietspaden, bijvoorbeeld de beroemde fietspaden naar, naar Noordwijk. En dat is altijd. Uh, uh, nou, daar hebben ze sleutels van. En er worden andere mensen ingeschakeld om die palen eruit te halen. Dus dat gaat over het algemeen wel goed. Maar er zijn gebieden, zoals het Spaanwoudengebied, uh, soms gewoon in Halem ook wel, de binnenstad. dan loop je wel eens tegen obstructies aan. En daar uh, word je niet vrolijk van. Nee, oké. Okay, dus. Uh, er valt dus wel nog een uh, wereld uh, te winnen in het uh, gebied uh, of in hulpverleningsland, als ik het uh, zo goed ja, zeker. zeker, zeker, zeker. Uh, jij gaat uh, straks uh, vanaf 1 uur, uh, gaan we even om het kwartier even wat uh, bepraten over, over dit uh, verhaal, over de hulpverleningsdag. Uh, wie en welke bespelers er onder andere zijn en uh, nou, we horen het straks in het uh, komende uur. Ja, heel graag Jap. Dankjewel voor de bijdrage van dit moment. Ik zet hem weer eventjes klaar. Uit dan gaan we gewoon weer verder. Het is tien voor half één. Ik kijk ook even met een scheve oog links. Wat er zich afspeelt op een andere plek in de wereld. Namelijk in Nederland zelf. Maar dan op een stuk asfalt in Drenthe. Dat heeft alles te maken met de TT die vandaag wordt gereden. Maar ik zie een aantal baancommissarissen die vegen zich echt... ...werkelijk een ongeluk om het een en ander van het circuit af te halen. Dus wat dat er gaat, is het alleen maar weer bijzonder... ...wat zich daar straks weer gaat afspelen op het terrein van het TT-circuit in Assen. En natuurlijk hebben we ook muziek hier bij CFM... ...en ook in deze speciale muziekboulevard vandaag... Uh, doen we ook natuurlijk een klein beetje met een knipoog... Uh, naar wat uh, Mario Zandvoort tussen 1 en 2 normaal gesproken zou doen. Uh, niet van die hele oude muziek... maar wel muziek uh, van uh, nou, dik uh, 40 jaar, bijna 50 jaar ter terug. Dat hebben we hier ook uh, liggen. Dus uh, gaan we dat ook maar eens doen. Uh, er is altijd één uh, iets, één tip. Ga nooit, uh, ga nooit uh, trouwen met een, uh, een spoorwegman, uh, Want voordat je het weet ben je helemaal uh, verkocht. En uh, Shocking Blue uit de jaren, nou, die ver achter ons liggen. Never marry a railroad man. Have you been broken hearted? niet allemaal een beetje moeten hebben, eerlijk gezegd. Een klein beetje passie, eerlijk gezegd. Dan uh, zou de wereld er misschien uh, iets uh, leuker uit uh, zien, denk ik, eerlijk gezegd. Uh, dat was uh, Rod Stewart met uh, Passion, uh, van een uh, mooi album uh, van het uh, begin van de jaren 80, uit uh, 1980 zelf. Uh, daarvoor hoorden we een, uh, een uh, wat, uh, ja, wat ze dan wel eens uh, noemen, gouden ouwe. Ik vind het altijd een beetje over de top, eerlijk gezegd. Dat is gewoon een, een, ja, een echte poplusieker. Van een Nederlandse band, laten we verstaan, Shocking Blue. De beatstad, uh, bij uitstek Den Haag was het uh, toen de tijd nog. En tegenwoordig uh, komt de muziek uh, overal vandaan, eerlijk gezegd. Uh, ook uh, is er echt niet echt een stad specifiek die er nou een beetje uit uh, springt. Nou, als we, dat, als we dat toch één hebben. Dan uh, ga ik toch ook een stiekem even met een knipoog uh, naar de eigen opnames. Uh, die wij uh, hier hebben gemaakt uh, bij CFM Zandvoort. In het uh, programma wat ik uh, doe samen met Marcus van Dam. Hebben we een, uh, een dame gehad. die ook nog bij de Wereldraai door is uh, geweest. als de nieuwe lichting Volendamse uh, popmuzikanten. Ja, het is dan niet alleen de 3J's. die gisteravond trouwens hebben gespeeld. in uh, Caprera. Niet alleen gisteravond, maar ook uh, in gisteren. Uh, en ze hadden daar uh, de versterking van. Ene Lori Lieberman... die hadden, die hadden ze dus uh, gewoon... Uh, ja, uh, bij zich. En ze hebben ook inderdaad... Uh, het uh, nummer Killing Me hier uh, gespeeld. Het was uh, een hele mooie ervaring... om daarbij aanwezig uh, te mogen zijn. Dus uh, ik, uh, ik uh, kwam er uh, stiekem binnen... Ik kwam ook zelfs nog backstage, maar uh, Lori Lieberman zelf heb ik op vijf meter afstand uh, nog uh, gezien. Maar daar hield het dan ook uh, verder mee op. En ik denk, uh, ja, uh, het blijven vallen dammers. Het, uh, het, het blijft natuurlijk ook uh, ja, redelijk ontspannen. Dus ook uh, daar in uh, Caprera gisteravond. En uh, ze zijn ook makkelijk benaderbaar. De Volendamse popmuzikanten moet ik er ook bij zeggen. En dat hebben we ook wel, wel gemerkt met uh, Martine Bonte. Die iets heeft met de 3 Tenminste, niet uh, in de relationele sfeer. Maar uh, op haar album uh, Love, Hate and Fate heeft ze al een. Uh, ja, een uh, nummer opgenomen samen met uh, Jan Dulles. Uh, dat uh, is een van de drie J's. Maar wij hadden het genoegen uh, mogen smaken om Martine hier in uh, mei uh, te mogen begroeten in uh, de studio. En toen heeft ze ook een uh, nummer gespeeld. Nou, ik zou bijna zeggen, luisteren zelf en oordeel ook uh, zelf. Het is een eigen opname die we hier hebben uh, gehad. Het is ook uh, de single die al veelvuldig al op de Nederlandse radio uh, te horen is. Het is ook het vakwerk wat ik mag geven aan de heer Marcus van Dam. Hier is on the Run van Martine Bond. Naam het hebben dat dit natuurlijk een uh, nummer is uh, geweest van Stevie Wonder. Uh, die hebben ze ooit uh, later nog eens een keer uitgevoerd in deze uitvoering van George Michael en Mary J. Blige Met AS. En uh, ja, zo dadelijk zal de motor GP uh, uh, Moto 2 gaan plaatsvinden. Moto2 moet ik eigenlijk maar zeggen. En ik moet je eerlijkheidshalve erbij zeggen. Als ik uh, zou zitten kijken naar die Wilco Zelenberg. Dan kon het zo'n tweelingbroer van uh, Johnny Hoogland zijn eerlijk gezegd. Ja, ik uh, weet niet wat dat is. Ze hebben bij de Volkskrant zo'n hele mooie, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, een uh, rubriek. Dat noemen ze de dubbelganger. En dan stond er vanmorgen nog een hele leuke tussen Freddie Mercury en Louis Suarez. Ja, dat vond ik ook wel heel goed gevonden van uh, de journalisten van uh, de Volkskrant uh, wel te verstaan. Maar we hebben natuurlijk ook nog andere zaken vandaag uh, aan ons hoofd. En dat heeft alles te maken met de hulpverleningsdag. We hadden net Benno in de uitzending. En waarachtig, we hebben hem nu weer in de uitzending. Benno, goedemiddag. Hoe is het mogelijk? Oh. Ja, Jaap, en ja, En het is uh, geweldig. Mooi weer. Hier aan de Linnéestraat nummer 2. En om 1 uur gaat het feest hier beginnen. De reddingsbrigade gaat flink uitpakken. Uh, samen met de brandweer. Uh, Stefan van de reddingsbrigade staat even bij me. Stefan, uh, welkom in onze uitzending. Uh, wat gaat er vanmiddag allemaal gebeuren? Ja, dankjewel. Uh, jullie ook welkom natuurlijk. Uh, wat gaat er vanmiddag allemaal gebeuren? Nou, zoals je zelf kan zien en de mensen hopelijk zo ook. Uh, zie je een aantal hulpdiensten hier staan, waaronder de brandweer, de reddingsbrigade, politie, GGD, Rode Kruis. Uh, die hebben het een en ander uit de, de stal gehaald en hier uh, neergezet. Uh, mensen... De laatste snufjes? Volgens mij wel de laatste snufjes, <lacht> ja. Uh, de brandweer zal zelf ook nog wat uh, demo's geven. Uh, dan moet je denken aan het openknippen van auto's en uh, het blussen van, uh, van dingen. Ik ben blij dat ik motor even buiten het terrein heb neergezet. Verstandige keuze. Ja. Nee, dat is eigenlijk wat de mensen hier een beetje te zien krijgen op de Hulplanningsdag. Ja, uh, Stefan, uh, ik zie een, uh, een springkussen. Uh, Springkussenachtig ding met uh, reddingsbrigade. Het logo van een reddingsbrigade op. Wat, wat is de functie daarvan? Klopt. Eigenlijk van ons, omdat uh, onze demos meer op, in het water gegeven zouden moeten worden. En hier op de Leienstraat is nog geen water. Uh, ...hebben wij het springkussen uit het stal gehaald... Of ook voor de kinderen om uh, daar uh, lekker zich op te kunnen vermaken. Ja. Het is dus eigenlijk een, een middag voor het hele gezin? Absoluut. Ja. Ja. Oké, okay, en uh, gaat de reedsbrigade zelf ook nog uh, demonstraties geven... ...ondanks dat er geen water is? Nee, de reedsbrigade gaat zelf geen demos geven. Uh, daar is de brandweer voor om dat wel te doen. Uh, en de Rode Kruis overigens ook. Uh, maar bij ons kun je gewoon uh, even in de boot klimmen, in de auto... ...en ja... Gewoon even kennis maken met de spullen van de reedsbrigade. Ja, normaal zitten ze achter Grenel of op het strand. Dus uh, echt aanschouwelijk uh, uh, ja, is een beetje lastig normaal, denk ik. Ja, dus eigenlijk vandaag werd de deuren geopend uh, voor het hele gezin. Om te komen kijken van uh, wat hebben we staan en wat kun je ermee. Ja. Nu is het een, uh, het nieuwe pand van, van de brandweer en de reedsbrigade aan de Linéenstraat nummer 2. Uh, mogen mensen ook naar binnen en, en het allemaal bewonderen? Ja, de mensen kunnen er binnen. Uh, de dingen die, waar niet toegang is, die zijn afgeschermd, zullen we zeggen. Maar de rest is gewoon open en toegankelijk voor het publiek. Ja. Oké, okay, dankjewel Stefan. Nou ja, je hoort het. Uh, het wordt een dolle boel. De eerste bezoekers zijn alweer ter plaatse. Ja. En we gaan ons opmaken voor uh, uh, nou, van de 1 tot 4, dus 3 uur, Hulpverleningspret. Oké, okay, nou dan uh, hebben de heren hierna uh, ook nog uh, wat te doen. Dankjewel uh, voor zover. Uh, hij zal zo direct natuurlijk uh, ongetwijfeld weer met een bijdrage gaan komen, Benno. Uh, denk ik uh, dat dat zo in het uh, volgende uur uh, zo zou kunnen zijn. Uh, deze meneer, uh, overigens, uh, die heeft ooit uh, deel uitgemaakt uh, uh, van uh, de Doobie Brothers, moet ik erbij zeggen. En uh, dit is uh, toch wel heel erg grappig dat ik die ooit nog eens een keer op een CD ben tegengekomen. Ik had dan ha uh, overigens een hele lange versie uh, ervan, die duurt uh, bijna uh, 5,5 minuten. Maar deze uh, hebben we toch een beetje ingekort uh, tot uh, 3,5 minuten. Maar het nummer is er overigens eh, niet minder op, hoor. Dat was eh, de tijd dat we nog eh, huiskamerfeesten deden... met eh, ja, soort drive-in discotheken. En, eh, deze zat er steenvast in. Patrick Simmons. Geen eh, familie van die andere Steven Simmons... Eh, die we ooit ook hier hebben gehad eh, bij ZFM. It's so wrong. You couldn't keep away, crashing up against my fortresses until I watched them break. I was driven by his outburst, I surrendered to his rage. My shores were soaked and battered, nothing ever. I pretend I'm in the lowlands I'm protected by the walls Where a hundred years have come and gone I'm still somehow this strong Between the veins of silver gray Here in my waterland Where his fits of fluid anger Can't uproot me away. What a water, can you tell me? How am I to live with this? I'm just a slave to your disorder, his intention, my own. Right. die gisteren dus bij Caprera hebben gezeten en beluisterd hebben, die hebben dus dit nummer voorbij horen komen, dan in een half Engelstalige en een half Nederlandstalige versie, want Laurie Lieberman heeft iets toch aangeleerd, een aantal Nederlandse teksten, kijk dan moet ik eventjes, ja wacht even ik ben even bezig met een, met een praatje op de radio, dus, dus ik zal hem al even onder de knop moeten zetten ja dat zie je dan op een gegeven moment gebeuren dat er iemand inbelt maar dat ga ik zo direct even verder afhandelen. Maar we hebben, zoals gezegd, ook nog zaken met uh, oude muziek uh, te maken. En dat uh, gaan we zo uh, eventjes uh, doen. Sterker nog, dat gaan we nu even doen. En dat uh, doen we met een uh, nummer uit uh, de jaren 60. Deze is een uh, regelrechte klassieker uit het midden van de jaren 60. Eloïse van Barry Ryan. I'm there and heaven knows I hope she goes I'd love to care But she's not there And when I find you I'd be so kind You'd want to stay I know Stay Yo! Geloof ik ook nog een uh, broer, Dave Ryan. Ik ben dit niet zeker, want uh, ik had het... Uh, ...de lopen die uh, tijdelijk even niet uh, eraan plegen. Maar dit was uh, toch wel onmiskenbaar ...het uh, uh, midden jaren zestig, uh, het uh, geluid. En een bombastisch nummer ook uh, eerlijk gezegd. Maar hij doet het nog altijd heel erg uh, goed. Barry Ryan en Eloise... Uh, ...dat brachten de tijd op uh, vijf minuten voor één. Straks uh, gaan we natuurlijk nog uh, eventjes uh, verder uh, voortborduren op uh, dat wat uh, dat we deze uitzending eigenlijk doen. Het is een uh, muziek boulevard extra. <kijkt> en daarin tegenstelling uh, betekent dus dat uh, ja, het uh, programma van Mario Zandvoort straks uh, tussen 1 en 2 even komt te vervallen. Uh, geloof ik ook uh, op het uh, tekst tv van van Zandvoort uh, wordt het ook uh, gezegd. Het uh, is uh, door uh, Grote vriend Rob Harms gisteren eventjes geregeld. Die heeft dat gewoon even gauw mogelijk gemaakt. Nou, hebben we nog één nummer tot aan het nieuws van één uur nog klaarstaan. En aangezien het zonnetje schijnt, hebben we toch maar besloten om een beetje vrolijk te doen. Dat is dit nummer van The Human League en Together in the Electric Dreams.